FEN-FM, het ZFM radioprogramma op de woensdagavond, waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest mag laten horen en toelichten. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van het ZFM radioprogramma FEN-FM. Het woensdagavond radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. Dit keer is onze gast Karel Hulshoff, die ons gaat meenemen in het leven en de muziek van de Koeder. Welkom Karel, leuk dat je er bent, leuk dat je toch uh, iets wil gaan vertellen over uh, Rijk Koeder. Maar laten we beginnen, wie is Karel Hulshof? Karel Hulshoff is uh, een inmiddels net gepensioneerde uh, bedrijfsarts en hoogleraar arbeids- en bedrijfgeneeskunde. Oké. Okay. En uh, ik heb jarenlang in het uh, AMC gewerkt als hoogleraar. En uh, daarnaast ook nog bij de beroepsvereniging en daarvoor nog bij een arbo -dienst. En uh, ja, mijn grote hobby is fietsen, Julianne, fietsen. waar ik nu okay. dan wel meer tijd voor heb, hoewel ik nog steeds met werk. ik ja. heb nog een aantal promovendi die ik begeleid nog wel veel bezig ben. En een andere hobby is uh, muziek. En okay. In mijn geval dan toch vooral in die zin passief. Uh ik heb ooit een ja, beetje, okay. beetje gitaar gespeeld in mijn ja. studententijd, ja, maar dat mag je namelijk iedereen hebben. natuurlijk. Ja. Ja, en ik ben ja. ook nog wel eens zanger geweest van de groep op mijn instituut die dan optrad als iemand promoveerde oh, okay, of als iemand luck, leraar ja. werd. maar sorry, je zei passief muzikus of passief muziekbeleving ja in de zin ja. van het vooral het luisteren en ook wel dit vind ik ook heel erg leuk praten over muziek ja, met, love, met veel van mijn vrienden en daarnaast ook nog wel regelmatig naar concerten. oké ja en dat heel zoals dat de het heet Eclectisch. Dus ik ga zowel naar. Paradiso als naar het patronaat. <laughs> ja. Maar ook voor de jazz naar het Bimhuis. En voor klassieke muziek naar het concertgebouw. Echt alle muziek wel? Uh, ja, ja, dus ik hou ja. wel van alle soorten muziek. En, uh, maar er zijn natuurlijk speciale uh, muzieksoorten. Ja. En ook wel artiesten. En daar is Ray dan natuurlijk ja. een van. Ja. Die wel een speciaal plekje in mijn hart hebben. En ja, waar ja, ik uh, ja. ook een bijzondere band mee heb. Oké, okay, maar alle soorten muziek. Smartlappen bijvoorbeeld die we net hebben Nee, dat had niet zo. Uh, <laughs> is wel, een ik, ik ben wel een beetje een uh, wat betreft... Betreft de, zeg maar, de pop en de rockmuziek zit ik wel een beetje in de hoek van de Amerikanen. Uh, okay. Meer Amerikaanse smaak eigenlijk dan Engelse. Ja. Hoewel in mijn jeugd natuurlijk uh, ik was nogal een fan van. van in die tijd van die hele Britse uh, beatbeweging. Tuurlijk, ja. Ja. Vooral van de Who en de Kings. En ja. de Small Faces. Uh, ja, ja, en de de Stones. Meer dan, ja. dan een Beatlefin. Oké. Okay. Yes. Uh, dus, maar dan kom je eigenlijk vanzelf. Als je dat hoort. Op een gegeven moment ook wel een beetje op hun voorbeelden. Die natuurlijk toch vaak uit Amerika Zeker. kwamen. Uit de ja. blueshoek. En, ja. en ga je daar wat meer in verdiepen. En ja. Ja, later ook een groep als The Band. En, en ook Neil Young. Uh, dat zijn wel... Uh, Grote favorieten van me ook. Oké, okay, ja. zeker. Ja. En ben je een Zandvoorter? Nee, nee ik nee. kom oorspronkelijk uit Limburg. Ik okay. ben uh, opgegroeid in Tegelen bij Venlo. Uh, maar ik heb gestudeerd in uh, Nijmegen. En uh, daar ook AD, mijn vrouw, leren kennen. We studeerde al bij geneeskunde ah, okay. daar. Ja. En toen, uh, ik werkte daar ook uh, in Nijmegen na mijn afstuderen... Als uh, bedrijfsarts en AD deed toen de opleiding tot huisarts. En toen is zij uiteindelijk, toen zij klaar was, heeft ze hier een praktijk. Is begonnen oh, zo ja, ja. als praktijk met Bart van Bergen samen. En ik ben toen meegegaan en yeah. ik heb in... ...Amsterdam toen werk gekregen bij het Coronel Laboratorium voor Arbeids, Gezondheid en Sport, zoals <laughs> dat toen heette. Mondvol. Inmiddels het Coronel Instituut, Het is okay. een onderdeel van het AMC. En daarnaast heb ik ook altijd in de praktijk erbij gewerkt. Dus ik ja, heb ja, eigenlijk altijd ja. twee banen gehad. Ja, oh. ja. Heel divers dus eigenlijk wel. Ja, en dat, ja, dat trok me ook wel aan, die combinatie van, van praktisch werk, maar ook wel meer wetenschappelijk werk. Okay. En ik vond die combinatie juist erg leuk. Uh, ja. Dan kon je eigenlijk met beide eigenlijk uh, bezighouden. En Later heb ik ook wel een beetje een verbinding gemaakt. Toen ben ik voor de beroepsvereniging van bedrijfsartsen... eigenlijk hoofd geworden van de, wat dan heet richtlijnafdeling. Uh, okay. ja, ja. Dat maakt de richtlijnen voor bedrijfsartsen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Ja, dat is sprak me erg aan. Dus ik wilde niet alleen maar wetenschappelijk bezig zijn... en ook niet alleen maar in de praktijk, maar juist die verbinding. Dat ja. trok me ja, wel dat zeker erg leuk, aan. Ja. En dan ben ik eigenlijk bij de nog wel mee bezig. Ja, ja. Oké. Okay. Maar je hoort dus al een tijdje in Zandvoort, zo te horen. Ja, wij wonen ja. nu 40 jaar, dit jaar 40 jaar in Zandvoort. Kijk eens is aan, langer dan ik. Ja, 40 ja, jaar. Ja, ja, ja. En dat is inmiddels ook met pensioen. Ik ben nu sinds twee jaar met pensioen en met emeritaat, zoals dat van zo mooi heet. Ja. Maar ik begeleid nog een aantal promovendi met een proefschrift. Ja, ja, en, dus, uh, ja, ja. Ik heb er nog drie nu. En daarnaast doe ik nog wat projecten, ook internationale projecten. Oh, oh dat is ik leuk. Dat ja. me nog niet. Ja. Uh, nee, nee. En, uh, <laughs> Maar wel meer tijd voor ja, andere dingen zoals, ja, Maar je hebt het nog nooit zo druk was. gehad volgens mij. He? Ja, ach ja. Zo, ja. Nou, het De is wel zo, is zodra je he? gepensioneerd bent, weet iedereen je te vinden. Dus. Ja, dat is ook wel zo. <laughs> <laughs> en je hebt geen excuus meer eigenlijk. nee, nee, nee, nee, nee dus vond, Je ja. moet doen inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. One, two, nou leuk. Three, Hoe ben je bij uh, Rijkoeder gekomen eigenlijk? Ja, ja dat was eigenlijk ja. in het begin van mijn studententijd. Ik ben in 1970 uh, begonnen te studeren in uh, Nijmegen. En was toen ook al veel luisteren naar, uh, naar muziek. Mm -hmm. En ik had de naam was ik wel eens tegengekomen. In, uh, ook, ook een plaat van de, waar, waar een aantal uh, leden van de Stones op uh, traden. Jamming with Edward heette dat. Klopt. Hij is nog niet zo heel ja. lang geleden nog eens een keer opnieuw uitgebracht. In 72 Ja, ja, ja en kost, toen, ja. Uh, toen zag ik dat aan Ray Kooder en, en ik wist wel iets over zijn achtergrond. En toen ben ik me er wat in verdiepen. En in de tijd dat hij plaats zijn tweede LP uit die Into the Purple Valley uitkwam, die heb ik toen gekocht. Mm -hmm. En daar ja. was ik meteen helemaal weg van. Okay. De combinatie van dat slidegitaar maar ook ja. wel de muziek. In de, hij was een enorme, in zijn begintijd heeft hij heel veel nummers van wat dan heet The Great Depression. Uh, dus de enorm moeilijke tijden in Amerika, in de jaren 2030, oh, okay. waar Woody ja. Guthrie bijvoorbeeld ook heel veel ja, ja. Uh, nummers ja. over gemaakt heeft, die probeerde hij aan de vergetelheid te, te ontrukken in dat ja. in combinatie dat met spelen, ja. zijn blues en, en slidegitaarspel, okay. daarspel, dat sprak me enorm aan. Ja. Dus vanaf ja. dat moment, ja, kocht, ja, als er een nieuwe plaat uitkomt, dan kocht ik die meteen. En <laughs> dat is, is eigenlijk gekomen, tot ja. heel ver ja. zo, nog, nog zo gegaan. Ja, maar en, leuk, ja. Ik heb ja. pas geleden zijn, zijn allernieuwste plaat weer op vinyl. Ik oh, heb misschien ook Het eerste nummer wat we hebben gespeeld, dat is Rising Suns, ja. van de artiest, uh, Statesboro Blues. Ja, ja. ja. Rising Suns is eigenlijk het begin van zijn carrière en dat was een groep... Uh, was hij nog piepjong. Hij was 16 of 17 toen hij Zo. in de Rising Suns kwam. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk via een, uh, een ander lid van de Rising Suns. Uh, Jesse Lee Kincaid, Die kreeg mm -hmm. gitaarles van een oom. Fred Gerlach. Ik heb het nog gehoord. Ja. Dat is wel en, toepasselijk En uh, <laughs> Toen kwam Taj Mahal. Die was al iets bekender. Dat was een bluesmuzikant die aan de, vanuit de Oostkust kwam. Want... Uh, Rykoord is geboren in, in LA, of Santa Monica, yeah. en heeft daar eigenlijk ook zijn hele leven gewoond. En uh, ze zaten aan die West Coast, maar hij had eigenlijk niet zoveel met die West Coast muziek toen. De opkomende Birds en, yeah. en okay. daar had hij niet zoveel mee. Hij was wat meer een bluesman. En toen die uh, Tash Mahal naar de Oostkust kwam met die Jessie Lee Kincaid, toen zei yeah. Jessie Lee Kincaid. Ik weet ook nog een jongen, een heel piepjonge die krijgt ook les van mijn oom. Dat was een <laughs> hele goede getrust. En dat was Ryco, dat was Ray en dat klikte heel ja. goed met die Test Mahal. Dus ja. toen hebben zij als Rising Suns hebben ze allerlei uh, opnames gemaakt, oh, okay. Ook veel opgetreden. Ja. Maar het, het was een tijd dat dat soort muziek niet zo in was. En uh, die plaatopnames zijn eigenlijk in die tijd nooit uitgekomen. Nee? Die zijn okay. pas 30 jaar later... Dertig jaar? ...zijn, zijn die, uh, die opnames van uh, The zo. Rising Suns uh, opgenomen. En het had ook een beetje te maken met het feit dat Terry Melcher dat was de producer van The Birds... Ik ja. de naam, of ja, is de zoon van Doris Day. Ja. Uh, <laughs> om normaal een beetje erbij te doen. Zijn naam te gooien. ja, ja, ja. En uh, die wist eigenlijk niet goed wat hij met die muziek aan moest. Dus het werd nee. eigenlijk ook gewoon niet uitgebracht. Dus ze traden wel veel op. Maar In wat was voor muziek was het dan een beetje blues? Het was country, vooral blues, blues. muziek ja, en, ja, ja. En, en, en soms ook wel wat lichter. Ja. En dat nummer wat je net hoorde, dat Stageborough Blues. Dat is natuurlijk een bekend blues nummer van, van ja. Willy McTel, Blind Willie McTell. En dat was voor hun ook een soort showstopper. En dat werd het later ook in het uh, toen okay. ze in 1966 uit elkaar gingen. En Tess Mahal yeah. ook solo ging. Die heeft dat uh, uh, Stacebrook Blues ook altijd op zijn. Uh, Repertoire gehad. Oh, en okay. Het grappige is ook nog wel dat de eerste drummer die ze hadden in de Rising Suns. Dat, ja. dat is Ed Cassidy. Ook wel een bekende. Dat was die kale drummer van de groep Spirit, <laughs> Spirit. Die okay. nog steeds bestaan volgens yeah. mij zelfs. Yeah. En het, het, het, het, uh, het verhaal gaat dat ze dat nummer op een gegeven moment steeds sneller gingen spelen tegen de blues. <laughs> ja. En dat ze het één keer zo snel speelden ja. dat hij zich versloeg over twee maanden in het Grips heeft verlopen met zijn uh, pols. Uh, oh, en toen ja. ook de maar verlaten heeft. Uh, ik vind het waar, maar het is een mooi verhaal. Het, het is zeker een mooi verhaal, ja. ja. ja. Je bent wel goed met namen. Ja, oh, dat, dat, nou, ja. ik moet zeggen dat ik dat nu de laatste tijd uh, met het ouder worden. gaat me dat soms wat moeilijker af. Maar <laughs> dit soort dingen, zodra het ja, wat is, meer in het door, verleden zo. ligt, dat weet ik nog wel. Ja, maar, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Maar het tweede nummer dat we gaan draaien is voor Captain Beaver. Ja. Sure. Ja. ja. I was born in the desert. Came on up from New Orleans Came upon a tornado, sunlight in the sky I wheel around all day with the moon sticking in my eye Je hebt Dat is ook, ook wel een beetje een oude favoriet uh, van me. Yeah. Um, ook die kwam min of meer toevallig met ricooter in aanraking. Uh, Captain Bivard was ook van de West Coast. Uh, die was daar bezig met, met een film opnemen met Frank, okay, Zappa, met Frank Zappa. Zijn vriend. Ja, ja. Die film, en daar zou Zappa de, de muziek voor schrijven, maar die film is eigenlijk nooit. Uitgebracht. En voor die film had Don Van Vliet, zoals hij dan echt heet... Ja. had oh. de naam Captain Beefheart uh, okay. uh, aangenomen. Yeah. Maar toen die film niet doorging, heeft hij die naam maar aangehouden. Okay. En hij kwam toen op een bijeenkomst van, ik geloof, Martin-gitaren mm -hmm. uh, voor de jeugd. Werden die gitaren gedemonstreerd van mensen die zo'n gitaar wilden oh, kopen. Ja. Ja. En Cooper was ingehuurd om dat te Doen. spelen. Dus die deed uh, al die gitaren voor. Yeah. En dat maakte zoveel indruk op uh, Don Van Vliet... ...dat hij naar hem toe kwam en dat hij zei van... ...I have a band and I want you to play in my band. <laughs> Met dat accent, ja. <laughs> ja Bright Cooler bestemde me niet wie uh, Captain Bivat was... ...maar BBA, die trok yeah. kennelijk wel aan. Yeah. En hij had wel snel in de gaten dat het wel een hele originele figuur was... ...maar ook yeah. een hele aparte man. Yeah. En hij had nog wat meer uh, muzici om zich heen verzameld. Dat dan de Magic Band. Ja. En, en, en uh, Biefraat schreef dan de nummers. Maar dan deed hij bijvoorbeeld voor de bassist of voor de gitarist voor. van Dan moet je spelen. Pom, pom, pom, pom, pom. Ja. ja, die wisten niet goed wat ze daarmee aan moesten. Dus <laughs> dan werd de Rykoeder eigenlijk gebruikt om duidelijk te maken hoe ze dat dan moesten spelen. Ja, en die ja, maakten ja, dan ja, arrangementen ja. daarvan. Ja, ja. En zo zijn ze eigenlijk begonnen. En hij heeft in het begin nog meegespeeld. Uh, ik denk een jaar, op een in, Ik heb okay, ook nog eens YouTube-opnames yeah. gezien dat ze in Cannes in Frankrijk oh. op het strand een nummer speelden. En daar zie je inderdaad yeah. nog een piepjonge Raikouder <laughs> meespelen. En, uh, maar goed, dat, dat heeft daarna uh, een heel eigen leven gaan ja, leiden. Ja, en toen is ja, dus hij Ik heb de biefhoort eigenlijk alleen ja. van samenwerking met Frank Zappa, ja. Ja, ja. ja, ja. Ja, hij heeft natuurlijk een, een enorm ja. oeuvre ook. Met, ja, ja. Ook, ook hele aparte muziek. Hein. Dat Stroud Mask Replica is ook een ja. bekende. My Home Is op, My Heart of vind ik ja. ook zo verschrikkelijk mooi nummer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar ook ja, hele aparte muziek ja. natuurlijk. Ja, uh, klopt, en ja. Ik vind het niet alles om me aan te horen. Nee, het is ook niet echt makkelijk in het gehoor liggend, maar wel apart. zeker. En dat strok kennelijk in het begin ook wel aan, maar hij heeft dan maar, maar kort eigenlijk in die eerste Sevens Milk Sessions, de beroemde Sessions van ja. Captain Beefheart, heeft hij meegespeeld okay. en ja. onder andere dit, uh, dit nummer dat uh, Sure Now Yes that I Do. Ja. ja, mooi nummer inderdaad. Ja. ja, dus heeft hij dan veel invloed gehad, uh, uh, Ray op Of, dan laten beginnen. Uh, wie heeft invloed op hem gehad inderdaad? Je zei al de best. Ja hij, zo, uh, nou ja, hij komt natuurlijk. Nou hij hij hij was een folkie, zoals dat dan heette in Amerika of, of folkie. Ja, dus van de volkmuziek. Oh ja. En zijn ouders waren uh, nogal liefhebbers van volkmuziek en je had in L.A. heb je natuurlijk enorm veel volkclubs waar Klops, mensen bij ja. uh, Johnny Mitchell, James Taylor, uh, ja. The Birds en zo ook begonnen. Ja. ...de Ashley Grove en je hebt een aantal hele bekende uh, clubs Zeker, waar uh, ja. mensen optraden. Alleen hij merkte al heel vroeg dat hij zich vooral tot die bluesmuziek... Uh, oh, okay. ...en ook omdat hij nogal fan was van de slidegitaar ja, of de guitar. Ja. Ja. En, en dat is natuurlijk een instrument wat vooral in de bluesmuziek uh, gebruikt. Ah, ik uh, dacht vooral in de countrymuziek en zo. Ja, daar is het meer de steelgitaar, maar niet zozeer oh, de, slides, de bottleneck. De soms. slide is natuurlijk ja. wat anders... Dat speel je allemaal met een steelgitaar of een Dobro, zoals ook wel in de, ja, de countrymuziek ja. gebruikt wordt, dat bespeel je liggend hè, meestal. Ja, zo je, je ja. Ja. Maar de slider af de, de slide guitar, bottleneck gitaar bespeel je gewoon als een gitaar. Alleen met je, met je linkerhand ga je dan hè, bottleneck. daar voelen ja. we dan echt een flessenhals voor ja, gebruikt. Dat heb ik wel eens gezien, dan glij je ja. zo over de, oh, over de snaar, snaren. En dat ja. geeft dat typische glijdende geluid. Ja. Uh, ja. Wat, waar ook er ook beroemd mee is geworden. En dat trok hem erg aan. En vandaar dat hij eigenlijk al vrij snel in die hoek van die bluesmuziek zat. Maar daarnaast ook wel geïnteresseerd was heel sterk in die... Uh, ja, die, die, de oudere nummers uit die... Koerder is een hele politieke man. Uh, die Altijd opkomend voor de, bank. voor de ja? zwakkeren. Dat bespreekt okay, mij ja. natuurlijk als... Ja, ik ben ik uh, uh, <laughs> Erg aan. Ik uh, die ook gehad, altijd wel, wel zijn nummers uitkoos... waar uh, de kleine man of ja. uh, de, de, de mensen die het niet zo breed hadden... Uh, bezongen werden. En vandaar okay. ook dat hij... ...veel nummers van Woody Guthrie heeft gespeeld... ...die ja? natuurlijk helemaal Volk, ja. uh, bekend ja. om was. Ja. En ook op, vooral op zijn eerste uh, LP's... ...heeft hij heel veel nummers uit de 20 en 30e oh. jaren... ...uit die Great Depression okay. tijd uh, ja, gespeeld. Ja. Ja. Pas later is hij echt zelf gaan ja. schrijven. De, ja. Hij heeft een paar nummers op zijn eerste LP's... ...maar okay. uh, een merendeel van de nummers waren, waren ja, ja. covers... Want zijn familie zouden... Uh, ik begrijp dat het een beetje een goede uh, familie was. Ja, ja nee, hij kwam uit een goede familie. Ja, ja. Uh, dus het was, het was niet, niet, niet, niet nee. uh, automatisch zo... dat hij deze kant op ging. Nee, nee. Maar dat heeft nee. hij zichzelf kennelijk helemaal ontwikkeld. Oké. Okay. Uh, en dat, en dat, dat, ja, dat neemt me ook wel voor me in. Uh, zo. Uh, dat, <laughs> ja, uh, dat vind ik wel belangrijk. Ja, ja, ja. En ook later overigens... Uh, recent nog, uh, zeker in de tijd van Trump ook... Uh, <laughs> hij heeft natuurlijk altijd... Uh, hij is ook een keer meegeweest met... Het was geen succes... Destijds de presidentiële campagne met McGovern, die toen kandidaat was voor nog, de ja. Democraten, ja, ja. speelde Coeder in zijn gevolg mee, maar die leed een enorme nederlaag tegen die was dat? De nee, Reagan, denk ik. Ja, in die tijd. Bush of zo, ja. Reagan nee, dat was nog voor een Bush, een Bush, dus ik okay. dat Reagan Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Geloof, en recent in de tijd van Trump heeft hij dat weer. Hij heeft zelfs een hele cd uitgebracht met election uh, songs. Oké. Okay. Uh, allemaal ja. tegen Trump. <laughs> ja, <laughs> ja, Trump wordt binnenkort uh, gearresteerd. Ja, ja, ja. Meer heel wat anders natuurlijk, ja, ja. ja, ja. ja. Dus de blues was een, een belangrijke invloed. Uh, ook een beetje geëngageerd, eigenlijk, de muziek. Ja, ja. En um, die bottleneck-gitar. Ja ja, bottleneck ja, ja. ja, ja. En, en dus die, die, die, die, ook wel die hangt naar die traditie van die, van die oudere nummers. Oh, okay. uh, waar, ja. ja, wat, wat heeft voor, ook heel veel, dat spreekt mij natuurlijk als, als ja, hoogleraar arbeid en gezondheid aan. Veel nummers over werk en uh, soms ook de werk en gezondheid. Okay, cool. in, ja. uh, ik heb ooit een CD gemaakt van nummers over werk en gezondheid. Yeah, yeah. Daar waren, er waren ook een paar recorder-nummers bij. Oh, oké. Okay. Dat is wel een leuke Eentje horen we ook. Yeah. Dat Texas on the Farm of Features All gaat daar eigenlijk ook over. Okay. tonight we were eating eggs and sammies when the black man there drew his knife Oh, you drowned that Jew in rant as he washed his sleeveless shirt You know, that Spanish speaking gentleman, the one that we all call Kurt Come now, gentlemen I know there's some mistake, how forgetful I'm becoming now you fix your I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a baggy little leather boy with a smaller piece of stick You're a lashing, smashing, hunter man. Your sweat shines, sweet and strong. Your organs working perfectly, but there's a part that's not screwed on. Machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave You're still in the circus when I'm laughing Why you, work for me. Dat, Waarom heb je dat gekozen? Ja, omdat dat denk ik een <laughs> beetje de eerste maal was... dat ik, zal wel zeggen, de wat grotere wereld uh, hoorde van uh, Ray Cooder. Oh, dat hij een beetje bekend uh, werd eigenlijk. Dat hij ja. bekend ja. werd, althans ja. dat, zijn, dat zijn geluid bekend werd. Want okay. het, het typische van, van dit nummer, dat is overigens een nummer uit een film, Performance. Ja. In 1969, veel besproken film, omdat Mick Jagger speelde daar de hoofdrol ja. in... En hij zou destijds een uh, verhouding hebben gehad met Anita Pallenberg, wat eigenlijk oh. de vriendin is die ook als actrice daar ja, mee speelde. Uh, en ja. zij was eigenlijk de, de vriendin van Keith Richard. Ja. Dus dat heeft heel veel gedoe gegeven daarna. Ja. En dit is de, de soundtrack eigenlijk van die film. Oh, okay. En daar hoor je eigenlijk eens, ja. voor het eerst dat brede slidegitaar geluid van, uh, van Ry Cooder oh, wat heel okay. kenmerkend is. Ja, uh, ja, ja, ja. En dat was ook de tijd in 1969 ja. dat Brian Jones was overleden ja. in ja. de Stones. En Cooder uh, was eigenlijk inmiddels ook een soort sessiemuzikant. Dus je mm -hmm, speelde ja. vaak mee op platen van allerlei andere mensen... die nummers ja. opnamen als gitarist. En vooral als er een slidegitaar werd gevraagd. Natuurlijk, ja, ja. En uh, in die tijd heeft, hebben de stones ook aan Ray Cooder gevraagd of hij niet de plaats van Brian Jones wilde okay. overnemen. En yeah, yeah. yeah. dit werd yeah. van zou uh, willen worden van de Stones. Yeah. Nou, Daar heeft hij voor bedankt. En ja. Ik denk dat is maar goed ook. Ja. Hij heeft al twee jaar meegespeeld of zo. Maar hij ja, hij heeft nog een paar op jaar... Maar, ja. maar gewoon op de, als sessiemuzikant. Als is uh, Hij okay, is nooit net nee. op tournee geweest of zo. Hij heeft ja. niet ook mee opgetreden. Maar alleen de platen, vooral Let It Bleed... daar speelt ja. hij op een aantal Weet Beetje momenten. net als uh, Nicky Hopkins eigenlijk. Die eigenlijk ja, ook Nicky Hopkins is. was een beetje... de vaste sessiemuzikant ook op de piano ja. altijd. Maar ook belangrijk voor de Stones geweest. Ja, toch? ja ik ook wel. Ja, ja, ja. Maar we kunnen inderdaad wel zeggen... dat Rijk was een... Gieter is een zanger met heel veel in invloed, uh, maar beperkte commerciële succes eigenlijk, hè? Ja, het is, het is, het is een, uh, ja, wat ze wel eens noemen, musician's musician. Alle okay, muzikanten ja. vinden hem geweldig, ja. maar bij het brede publiek is je eigenlijk nooit zo bekend geworden. Ja, nee, behalve hè? eigenlijk in Nederland. Hey, Nederland ja. was het eerste land wat ook een gouden plaat aan Ray kon uitkijken. En dat was volgens mij uh, de LP Chicken Skin Music, waar we oh, straks ook ja, op ja. ja. die, uh, die, die werd in ieder geval zoveel verkocht dat hij yeah. daar een gouden plaat voor kreeg. Apart, en, ik kan me herinneren dat, dat Bonnie Raid, ook zo iemand die een beetje in datzelfde ja, ja, bioom zei, ja. dat ze nog een keer uh, in, tijdens een concert ook zei van God, uh, Nederland, ja. het is een geweldig land, want elk ja. land dat uh, Raikouder een gouden plaat geeft, <laughs> dat heeft mijn steun. <laughs> dat is mooi, ja. we <laughs> uh, krijgen nu een nummer te horen van zijn uh, van eerste uh, soloplaten. Ja. One Meatball. One Meatball, ja, is ook een prachtig nummer. He told. Ook typisch zo'n Great Depression nummer uh, over een man die zijn vrienden uitnodigt. En hij heeft eigenlijk alleen maar 15 cent. All you could do was 15 cents was one meatball. Dus hij kon one eigenlijk meatball. alleen maar één raakbal uh, presenteren. <laughs> en, en het mooie van dit nummer vind ik ook wel het, het hele mooie, bijna krankzinnige arrangement wat eronder zit. Uh, yeah. Het zijn die tegendraadse strijkers. Okay. En het is gemaakt door Van Dijk Parks. Ook een oh, bekende ja. naam. Ja, zeker. In, uh, die ken ik al, ja. In ja. De, ja. Zeg ik, bij de wereld van sessiemuzikanten uh, en de Beach Boys heeft hij ook veel gedaan. Beach ja. Boys heeft ja. hij veel gespeeld. Ja. Ook Randy Newman heeft hier veel meegespeeld. gespeeld. Ja. En uh, oh, ja. treedt ook nog steeds op. Ook een geweldige man. En die heeft hiervoor een heel speciaal en een heel bijzonder arrangement okay. gemaakt. Goh, en daar hoor dan. je ook aan de achterkant heel terug. Ja. Ik heb overigens ook een hele mooie akoestische versie van een paar jaar later. ook heel mooi. Maar ik, <laughs> ik vond het leuker om uh, deze te laten horen. Heb je een echte manscape met dat je Muziek kan luisteren en zo? Uh, nou, ja. Nee, een echte manscape heb ik niet. Uh, nee. Maar ik, ja, je kan overal muziek luisteren. Ja. Dus uh, <laughs> ja. vroeger studeerde ik ook eigenlijk altijd met muziek. Toch wel? Oh, uh, oké. Okay. Ja, ik ja, ja. Ja. Ja. Nou, ik merk wel de laatste tijd dat ik meer tijd neem om gewoon te gaan zitten en te luisteren. Ja, dat vind ik soms ook wel mooi hoor. Ja. We hebben ook wel waar onze installatie staat, er staat een stoel bij. Ja. Soms zie ik als ik wat nieuws heb, dan, uh, dan ga ik op de stoel zitten ja, ja. en dan ja. ga ik luisteren, ja. Ja. ja, je hebt nog wat platen meegenomen, maar luister je naar platen of uh, Spotify of zo? Uh, nou ja, ik, ik gebruik nu soms Spotify omdat ik dat makkelijker vind en, en we ook ja. zo'n zo zo zo zo box uh, op onze tafel hebben staan. Maar eigenlijk luister ik nog steeds naar platen. Ik heb mijn okay. platen ook nooit weggedaan in de tijd dat de cd's opkwamen. Nee. En, en ik ben ook altijd platen blijven draaien en de laatste tijd koop ik ook weer uh, regelmatig ah, platen. Ja, ik heb de laatste... Uh, LP heb ik ook als plaat gekocht, uh, <laughs> ja, niet ja, als CD. Ja. En ik, ja, ik, vind, ik heb wel wat met dat vinyl. Uh, dat heeft nog ja? iets meer. Kwaliteit uh, ook meer. Uh, kwaliteit ook wel. Maar ook ja, ja. je hebt als we het laat ik iemand hoorde zeggen, je hebt iets in de handen. Hè? Zwaar. Ja, het is iets, iets groter. Harder, iets en groter, het is een lekkere ja. grote hoes. Ja? Ja, en ja. Uh, dan kun je ook wat makkelijker lezen wat dat betreft. En het, het heeft ook wel wat. Ja, dus ik ja, heb nog steeds een ja. grote kast met, uh, met platen. Ja. Oh, okay. ja, ja. Ja, vroeger ook, als je bij de plaatzaak zo ging luisteren, ging je, die hoest natuurlijk uit de kijken Bekijken tijdens ja, het ja. luisteren. Ja, dat ja precies. Ja. Uh, ja, dat en mooi, ik heb ja. ook nog wel, Er was natuurlijk in de tijd, dat toen de CD's net opkwam, dat heel veel mensen hun platen wegdeden. Ja? Ook wel hier op de Rommelmarkt in Zandvoort. bij Koniginendag. Uh, hier staan ook nog uh, honderden. Uh, maar meer yeah. het Nederlandse genre. Dus ja, ja, je ja, je, ja. Ja. Maar je mag rustig kijken. Maar daar heb ik ook nog prachtige platen. Destijds, vooral in de begintijd, ja. later niet meer. Maar in de begintijd deden mensen hun oude solplaten weg. Van Sam en Dave. En, zonde. Zonde. Ja, zonde. Denk ik, ook dus Redding. <laughs> heb ik zonde. daar nog. Mensen wisten vaak nauwelijks wat het was. Dus ja, dan kon je ja, voor ja. Uh, nou ja, een paar euro kon je een ja. stapel platen ja. kopen. waar we altijd wel iets goeds tussen zat. Ja, ik vind zelf de ze steeds belangrijker worden. Ik er al. ook de herinneringen dat ja. meer, inderdaad. Maar het luisteren, een plaat opzetten, doe ik eigenlijk niet meer. Nee? Ja, ja, ja. Het is of te hard schrijven op de computer of Spotify. Ja, ja, ja nee, ik, dan ik luister dan nog regelmatig naar platen. En, en, en het grappige is ook, mijn onze oudste dochter is ook, naast dat ze voedingsdeskundige is, is ook Dishockey. Ah. Uh, in maakt Berlijn toch? Die podcast in Berlijn, ja. ja. Maar dat gaat ook allemaal nog met vinyl. Oh, dus, dus als zij gevraagd wordt ergens op te treden, dan mm -hmm. gaat het soms oude wet met een koffertje met platen <laughs> naar naartoe. Ja, vind ik prachtig. <laughs> Niet met een usb stickje of nee, zo. Nee, nou, soms <laughs> neem ik dat ook wel mee. Maar, als backup uh, in of in zo, toch ja. altijd wel platen ook. Ja, ja, ja En ja, ja. ze koopt ook nog ja. veel. ja. ja. Ja, het, het aanbod is tegenwoordig zo ontzettend groot. Het is, ja. het is moeilijk ja, om te en wat je soms tegenwoordig is ook nog wel eens makkelijk, bijvoorbeeld in de, als je in de auto iets wil draaien, is als je de plaat koopt, de plaatversie, krijg je soms de CD er gratis bij. Oh, oké. Dat is Ik gaat had ik nee. een keer met iets van Dr. John. Had ik, uh, Dr. John, had de had Tripper ja, yeah? ja, had ik een plaat <laughs> gekocht en toen zat de CD die zat er gewoon in, dus die kun je okay. dan in, in je auto draaien. Dat is heel makkelijk. Dat is slim, ja. Ja, ik hoop hem wel ja. Goed, Rijkoerder dan. Texas on the farmer feeds us all. Een tweede solo wel He's the man who gets it all Ja, ja, dat was eigenlijk de eerste die ik kocht. En eh, ook zo'n fantastische hoes, dat Into the Purple Valley, in die oude auto. Zo'n oude auto inderdaad, ja. Oh, je hebt hem nog meegenomen. Ja overigens las ik laatst nog steeds nummer 12 in de hoesentop. Echt op, waar? Overschrikkelijk ja, oh, ja. oh, mooi, ja. Ja. Ja. En, import, en, uh, ja. alleen voor de hoes zou je bij wijze van spreken al De achterkant die... komt we bekend voor, op ja, een of andere ja. manier. Ik ja. weet het niet, ja. ja. Maar en, mooi. Uh, ja. ja, prachtig. En dat was dus de eerste die ik zelf kocht. Die, de eerste die we net gedraaid ah. hebben, die heb ik pas later gekocht. Ja. Heb je nog een prijsje erop staan? Nee, uh, <laughs> dat niet. Maar, uh, ja, mooi. Ja, het is, is dat een... hem? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Zijn vrouw, ja. En ja, en, uh, ja. En, uh, ja dit is ook typisch zo'n nummer weer uit de Texas on the Farmer feeds as all. Uh, bij een aantal van die nummers, ook weer uit die, uh, die 30 jaren nummers en die Great Depression tijd. Ja. En, ja, je zou bijna zeggen van, uh, misschien in deze tijd van de, van de BBB, dat, dit, <laughs> dat ze dit ook wel een leuk nummer zouden vinden. Want dat gaat ook een beetje over uh, van, nou, wat, wat de titel zegt, de Texas on the farm of feeds all. Yeah. De boeren die het moeilijk hebben en altijd op voorschot materiaal moeten kopen en dan eigenlijk weer, alleen, ja. pas bij de afrekening kunnen kijken... of ze daadwerkelijk iets verdienen. Ja. Nou, dat is die woorden natuurlijk toch wel ietsje anders. Ongekeerd, maar ja. Ja, ja. een prachtig nummer. En waarbij je ook typisch die slidegitaar dan ook weer in dat nummer terugkomt. Ja. Ja. We noemen ze een grote hit van hem eigenlijk. Want we hebben net gezegd, nou, hij heeft eigenlijk geen, uh, niet veel commerciële succes gehad of zo. Nee, maar... de, eigenlijk, je zou bijna, misschien wel kunnen zeggen... Vlak voor natuurlijk de Winner Vista Social Club tijd. Dat ja. is wel bekend. Maar de, de enige beetje hit die hij gehad heeft... is eigenlijk Little Sister. Little dat, Sister. Dat okay. nummer Little Sister... van ja. die plaat Bob Till You Drop. Uh, dat is wel een uh, bescheiden hitje geweest. ja. Was, ...was natuurlijk een bekend nummer ook... ...wat Elvis Presley natuurlijk ook uh, gezongen ja. heeft... ...maar het had een hele mooie uitvoering uh, bij hem. Ja, maar, ja je hebt toch wel een hitje nodig... ...om een beetje bekend te worden. Ja, principe, ja. maar ja. dus ik, ik, ik denk dat... Ja. ...Rycoder zou je kunnen zeggen is... ...in zekere zin eigenlijk... ...ja, te, te groot daarvoor... ...om per se ja? in hit te moeten hebben. Hij kon hier ook wel van, uh, van rondkomen... ...en dit was van ook wat hij ook, eigenlijk ja. wilde... Hè. ...vooral hij zocht ook dat, dat wat later... Hè. ...dus in die eerste tijd... Speelde hij veel van die wat oudere nummers en begon hij ook zelf te componeren. Ja. En hij heeft natuurlijk veel uitstapjes gemaakt naar andere muzieksoorten. Okay. en altijd in verbinding gezocht met. Uh, met andere stijlen. En ja, met, ja, met gitaristen ja. uit Afrika, uh, uit. Okay. Uh, ja, Cuba, ja, ja, Cuba. Spaanstalige dingen, Cuba natuurlijk. Ja, ja. Uh, en uh, ook met uh, een aantal muzici, bijvoorbeeld uit Hawaii. Heeft hij nog oh, okay. een plaat gemaakt. Ja. En zelfs met iemand uit India. Oh. Uh, dus, dus hij heeft altijd wel... wat ze later die world music zijn gaan Klopt. noemen. Ja. Dat is iets wat hem ook wel altijd heeft aangetrokken. Oh, oké. Okay. Wat leuk. En, inderdaad, ja. ja. ja. En het heeft hem denk ik ook wel gevormd. Ja, dat geloof ik Ja, ja. Ja, ja, ik heb ja. ook... want ik had natuurlijk een beetje... ik heb er even zitten twijfelen over. Ik, hij heeft ook een, een hele mooie uh, plaat... samen met Ali Farka Touré gemaakt. Uh, de ja, gitarist ja. In, uit Mali. Mm het -hmm. Afrika. Ja en uh, vind ik zelf een prachtige uh, plaat waar ze ook echt die twee verschillende stijlen samenkomen okay. en Ali Farka Touré daar op zijn Afrikaans dan het ja. zijn vooral Afrikaanse nummers die ze daar spelen ja. en, en wel heel mooi uh, maar goed ik heb ik heb dit nu niet opgenomen, het duurt allemaal... Het zijn ook allemaal lange nummers, dus het duurt allemaal heel lang. We hebben zo'n tijd deed. Ja, ja, ja, ja, ja. ongelooflijk, ja, ja. Maar hij is, is een prachtige plaat. En hij ja? heeft ook wel, wel in, de, in zijn uh, Buena Vista Social Club tijd... heeft hij ook een plaat gemaakt samen met Manuel Galban. Dat was de, een van de gitaristen van de Buena Vista Social Club. Ja. En dan gaan ze ook helemaal los met z'n tweeën. Dat oh, is echt smieren ja. bijna met ja? die twee gitaren, Alsof je ze in een nachtclub zet. En, en gewoon <laughs> en gaat zeggen, jammen. nou gaan nou eens wat spelen. Ja, dat is prachtig. Wat ja. heerlijk, ja. Ja, ja, ja. ja, dat zal je toch maar kunnen, hè? Ja, ja, geweldig. Ja, geweldig. geweldig, heerlijk, geweldig. Heerlijk, ja, ja, ja. ja. ja. Look below, there's a field over there. With well, our one motor gone, we can still carry on coming in. Je Ze zegt ook weer bij uh, uh, Coming in on a Wing and Prayer... Uh, mooiste platen, maar een commerciële flop. Ja, ja, hij, was, ja. hij was nogal boos destijds. Dit oh. was zijn uh, yeah. derde uh, plaat. Eigenlijk een hele mooie plaat, die, die boemer's mm -hmm. Story. Maar ja, Warner Brothers, zijn platenlabel... deed helemaal niks aan, aan ter, ter stimulering oh. van de verkoop. En Ik ja. heb die hoes ook. En het is een hoes waar je niks op kan vinden. Er staat geen titel op. Nee? Er staat niet op wie, oh. er, uh, -er, wie er... Wie er meespeelt. Uh, dus je moet op het label van... Uh, de van, van de plaat. Oh, dus, ja. Er ja. zou een inlegvel bijkomen. Dat hebben ja. ze dat er nooit bij gedaan. Dus hij was toen ook nogal boos... dat, ja. dat men ja. dat zo had ja. uitgebracht... Ja. En dat is ook eeuwig zonde want het is een hele mooie plaat met okay. een mix van ook uh, wat bluesnummers en ook weer die wat nummers uit die dertiger jaren. Yeah, yeah. En dat kan man in on the wing and the prayer. Oh, dat is yeah, ook wel we een bijzonder yeah. nummer, omdat yeah. het gaat over de Amerikaanse uh, <coughs> piloot die in de Tweede Wereldoorlog vooral... Ja, allerlei gevechten tegen de Japanners in de Pacific Tuurlijk, uh, uitvochten ja. Ja. en dan natuurlijk behoorlijk beschoten werden ja. en die dan weer terugkwamen en moesten landen op zo'n vliegtuigschip en oh, ja, als je ja. dan ja. een Spannend. stuk van je, van je vleugel kwijt was, of een stuk van je motor of oh, een wing and a prayer was dat allemaal yeah. de vraag of dat allemaal goed ging oh, vandaar dat ja. nummer, en dat was yeah. een gezegde identiteit onder piloten, van het is coming in on a wing and a prayer ja, zeker. Nou, een je doen om te kijken of dat goed <laughs> gaat yeah. yeah. en daar, is, daar yeah. is dit nummer over, over geschreven en yeah. uh, is maar, ja. Want zie, zie je ook een lijn in zijn ontwikkeling of zijn, uh, je zegt uh, hij is steeds meer naar de wereldmuziek gegaan, maar... Ja, de ja. lijn is wel dat hij sowieso zelf meer is gaan componeren. Oké. Okay. Is uh, dat hij op een gegeven moment, wat ook heel mooi is, daar horen we nog wat voorbeelden van, natuurlijk ook met een geweldig achtergrondkoor uh, op oh. dat uh, drie Zwarte uh, Dr. Mannen, Bobby King... Uh, Terry Evans en Willie Green. dat niet namen. een, een baraton, een bas en een ja. alt. En uh, ja, dat is echt dat hij ook een, een beetje aan die gospelsfeer bijna terecht uh, oh, kwam met, ja, met Noors. Ja. En vooral live. Ik heb hem live een, een keer gezien met mm -hmm. ook dat achtergrondkoor. Dat is echt fantastisch ja. mooi. Dat is echt een beleving. En dat is ook geen achtergrondzang meer. Dat is echt uh, nee? volkomen onderdeel van die muziek ook. <laughs> There's Every street is paved with gold And it's just across the borderline And when it's time to take your turn Here's a lesson you must learn You could lose more than you ever to find And when you reach the broken promised land Every dream slips through your hand And you'll know it's too late to change your mind Because you paid the price to come Just to wind up where you are And you're still Just across the borderline Up and down thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define the river flows on like a breath in between our life and death tell me who the next to cross borderline, and when you reach the broken promised land, every dream slips through your head, and you'll know it's too late to change your mind, cause you. Across the borderline. Ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld van, van filmmuziek. In dit geval was dat de film The Border. Ja. Ik weet niet of je het nooit gezien hebt. Het uh, gaat over, uh, daar speelt Jack Nicholson uh, in. En die speelt een uh, politieagent die... Ik geloof, via zijn neef dan een aanstelling mm -hmm. krijgt bij de grenspolitie okay. tussen Mexico yeah. en uh, Texas. En uh, ja, die grenspolitie doet eigenlijk niks anders dan de hele dag kijken of er mensen de ja, Rio Grande tot. oversteken ja, uh, uh, of de, ja. de grens overgaan ja, ja. en dan terugsturen. Ja. En hij raakt daar verwikkeld in een heel. ...corrupte bende in dat, uh, in oh, dat politie. Okay. Het is een yeah. mooi film ook. Uh, oh. En dit nummer gaat daar ook helemaal over. Die, die, die, die, die, die, die plaat oh, is ook prachtig, God. want daar staan allerlei... ...ook, uh, uh, met name Spaans-talige nummers mm -hmm. op. Vaak gezongen niet door Coedo zelf, maar door bekende Spaans-talige uh, okay. muzikanten. Yeah. Dus dit nummer wordt uh, op deze plaat gezongen door Freddy Fender... Een hele bekende naam uh, in de, zeg maar, de Latino-gemeenschap. Okay, in, yeah, yeah. in de, je zou kunnen zeggen, Spaans-talige, country-achtige muziek of okay, tex yeah, muziek yeah. Maar een andere, de achtergrondkoortjes, zit bijvoorbeeld Sam Samudio... Mm -hmm. Nou, dat zeg je misschien niks, maar als nee. ik zeg Sam de Sham en de Pharaohs, ja? Woolly Bulie, ja? dat is Sam Samudio. Oh, en, en, uh, de ook. En die, die, die zit ja. hier ook in, uh, in mee. <laughs> en daar heeft hij ook wel meer, meer nummers mee uh, gemaakt. Okay. Yeah. Uh, en, uh, en dit nummer gaat helemaal over ja, die problematiek van die Mexicanen, die vol verwachtingen en met gevaar voor hun eigen leven, elke yeah. dag yeah. Yeah. die Rio Grande proberen over te steken. Yeah. En daar ja, natuurlijk wel gedron, hopen op een beter bestaan ja. daar te krijgen. Ja. En uh, ja, ook de keerzijde daarvan wordt hier bezongen in de ja. nummer. Dat heeft hij samen met John Hyatt geschreven. Oké, okay. ja. Echt een prachtig nummer. Zeker. Hè? Across the borderline. En ook heel, ja, heel, heel, heel, heel, heel intense tekst ook. Ja. Hoe is hij eigenlijk terechtgekomen in de filmmuziek? Ja, ja, weet ik niet. Hij is, omdat hij natuurlijk sessiemuzikant is. En, ja, en vaak die die, ja. met zijn, ook wel eens zijn eigen platen. Uh, ja is zo'n zeker zo'n zo'n zo zo zo beetje slidegitaar op de achtergrond een beetje aanzwellend ja, okay. geluid ik kan me voorstellen als je regisseur bent beetje dat je denkt dat vindt, is ja. eigenlijk een mooi, ja. wel mooie muziek en mooi geluid om uh, op de achtergrond in mijn films ja. mee uh, ja. Ja, te kan spelen een beetje desolaten. Ja. desolate ja. je ziet het landschap eigenlijk ja. al een soort woestijnachtig iets. Zie je ja. ze ook een beetje voor je. Ja. En dan zo, de zo lucht, een langzaam aanswellende ja. slidegitaar. En uh, de eenzaamheid. Mensen die verdrukt raken daarin. Ja, ja daar kan ik wel iets bij voorstellen. Je ziet het helemaal voor je. Ja, dat ja, ik ook ja, ja, ja. ja. ja. Heel mooi gebracht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja knap. Ja, het is een vak apart hoor. Mu ja, muziek, ja, zeker. Dat is, ja. Ja, ja, ja. Nee, het moet ja. natuurlijk een beetje een combinatie zijn van... Ja, toch de nodige rust. Want het moet achtergrondmuziek van Ik deel klopt. blijven. Ja. Tenzij je echt een, ergens een accent wil, wil Ja, zetten. zeker. Hoor ja. Ja, muziek wel. of zo. Toch wel, ja, ja, een ja. en dat kon hij natuurlijk ook wel door dat, dat vette slidegitaargeluid. Ja. Uh, dat zet er dan soms ook echt zo'n punt uh, ja. uh, bij een, uh, ja, bij een beeld. Dat kan je ook wel ja. voorstellen. Ja. Ja. En dan komen we bij Onda. La Cal Calagera. Ja. Calagera. Ja, Cal dat, dat is een hele bijzondere oh. plaat. Uh, dat gaat over... Uh, die, die LP heet ook Chavez Ravine. En Chavez Ravine was een, een oude, eigenlijk Mexicaanse wijk... waar veel Mexicanen woonden in Los Angeles. Okay. En dat, was, dat stond ook een beetje bekend als de Rauwebuurt. Buurt. Mm -hmm. Coelho schreef ook ergens van in mijn jeugd... Uh, Natuurlijk ik daar niet naartoe. Moest ik <laughs> eigenlijk niet komen. Nee, nee. En okay. uh, ja. daar waren vaker rellen. En, en de hele. Uh, was ook wel een verre hechte. vooral eigenlijk uh, ja. Latijns-Amerikaanse, Mexicaanse gemeenschap. Ja. En op een gegeven moment heeft het uh, toenmalig zeer rechtse uh, stadsbestuur van mm -hmm. Los Angeles. had het plan opgevat. ...om maar eens kijken of ze van die uh, wijk niet af konden komen. Ah, ja, ja. toen ja. was het krankzinnige plan bedacht om de Dodgers... ...die wij nu kennen als de LA Dodgers, de baseballclub... Ja. ...die zat oorspronkelijk eigenlijk in New York. Ik oh. dacht in Brooklyn, uh, ja, okay. ja. Om die te gaan verplaatsen naar LA, ze dus hebben aan de andere kant van het land... ...en daar op het terrein van de Chavez Ravine... Hun stadion daar te bouwen. Dat was dan een goed excuus ja. om die wijk op te ruimen. Dus die bulldozers kwamen daar, daar zijn ook allerlei beelden van, kwamen daar aan en uh, ja. dat, hele, dat hele wijk werd eigenlijk min of meer weggevaagd. En, en uh, in, de, ja, in de tijd van de gentrificatie, <laughs> zoals dat nu zo mooi heet, ja. uh, werd dat dan opgewaardeerd. Maar dat betekende eigenlijk dat die Latijnse weg, ja. Amerikaanse ja. bevolking daar helemaal van werd verdwenen. Oké, daar gaat nummer over. Ja, en daar, en gaat, nummer, ja, en daar ja. gaat nou ja. niet alleen het nummer, de hele plaat ja. gaat daarover. Hele en dat hele plaat speelt oh, hij ook met okay. oude Spaanstalige, oh, de oude de Latino daar. muzikant. Ah. Hele, uh, oh, een bijzondere plaat. Ja. En dit nummer gaat, gaat dat onder Caligera gaat ook in, dat speelt dan iets voor in de eind jaren 40. Op begin jaren 40. Op een gegeven moment ineens uh, allerlei mariniers in taxis werden gedouwd Naar die wijk werden gebracht. Om ja. daar eens flink te gaan rossen. Ah. Tegen die Latijnse, Tegen ja, die Pachucos. Ja, Zoals ja. dat dat heette. Dat is op een uh, dam. Dus dit is ook letterlijk de, de, de straatgolf. Dat is de letterlijke vertaling van de ja. okay. en is een, een golf van geweld die zich daar ja. geregisseerd door... En de politie mm -hmm. deed niks. keek de andere kant op en vermoedelijk uh, echt georchestreerd uh, ja. werden mensen maar in eerste instantie helemaal niet wist waar het om ging ja. werden in taxis gebeurd dus er kwam, verschenen honderd taxis met elk drie, vier mensen erin echt, ja? in die wijk <laughs> en het is drie dagen knokken geweest maar ook waar allerlei doden ook zijn gevallen ja, en het ja. was dan weer extra aanleggen zie je wel wat geweld er is we moeten ja, dat, dat dan, dan kan doen ja, ja, ja. Oh. Screen. Se requiere cien taxis en el armería de Chávez Rofin. Un montón de soldados, jóvenes y engañados, llevaron su bronca to downtown LA contra los pachucos sin saber por qué. desmadre por tipo acomodado sobre un pedazo de tierra injustamente robado el precio en sangre que se sacó de mi gente hasta Dalía mancha la doma y el palo de Duele recuerdo, si me pongo a pensar en el mal gasto de vida, mi traición vinera, una bola de pinches sin corazón y falso piedad, borrenas de las bolsas. Ik ben ook